Dit was het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie: ah, twee files, de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, voor knopend nest 2 kilometer. En de nasleep van een ongeluk op de A2, de bos richting Utrecht, voor knopend Ouderrein Rijn, nog 4 kilometer. Santropé of Zuiderzee? Waar je ook vaart? Je vaarseizoen begint op de HISWA Amsterdam Bootshow. 1 tot en met 6 maart in Amsterdam Rij. Geen oogjes dicht en snaveltjes toe, stoel, maar radicale verandering. Kies partij voor de dieren. Bestel uw toegangskaarten voordelig op hiswa.nl. Tot en met 16 jaar gratis toegang. Geen zwart-wit denken, maar groen. Kies partij voor de dieren. Voelen ze in je broekzak? Of kijken ze in je portemonnee? Heb jij hem al? De nieuwe Nederlandse 2-euro-munt? Dan heb je geluk, want de oplage van deze Erasmus-munt is beperkt...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 NOS langs de lijn tot zes uur met vijf wedstrijden in de Eredivisie. Daarbij de top drie. Nummer vijf ADO speelt al vanaf half één tegen nummer veertien Feyenoords Ronald van der Geer. De verrassing is toch wel dat Feyenoord met nog een kwartier te spelen op een 2-0 voorsprong staat. Twee doelpunten van Castanjos, allebei van grote schoonheid en in de eerste helft gemaakt. In de tweede helft is ADO wel op jacht, maar met wat minder overtuiging als dat we dat gewend zijn naar een aansluitingstreffer. En Castanjos heeft twee kansen gehad om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Het gebeurde echter niet, daarom is er nog wat hoop in de Haagse harten. Maar voorlopig lijkt Feyenoord de tweede overwinning op rij te gaan boeken. Het staat 2-0 voor in Den Haag tegen ADO. En vanaf half drie Twente, NEC, Ajax, VVV en Vitesse de Graaf. En om half vijf begint PSV aan het thuisduel met NAC Breda. Verder volgen we ook het baanwielrennen om de wereldbeker in Manchester. Land of Confusion van Genesis 7 over 2. ADO uit, altijd lastig, maar niet voor Feyenoord, Ronald. Het is wel lastig geweest hoor voor Feyenoord. Het staat nu 2-0 voor de Rotterdammers met nog een minuutje of 11 te spelen. En bijna was de aansluitingstreffer van Ado een feit. Met Vicento, vervanger van de geblesseerd geraakte Kubik in de tweede helft. Goeie paas vanaf de rechterkant, maar immers helemaal vrij bij de tweede paal. Kopte de bal naast. En nu is Feyenoord weer bezig met datgene waar het eigenlijk in de tweede helft continu mee bezig is. Het spelen op de counter en dan een razendsnelle uitbraak. Het gaat nu mis bij Miyajichi. En dan kan Ado misschien weer wat gaan bedenken. Vicento krijgt een tikje van Leerdam. Net iets over de middenlijn aan de rechterkant. En dan kan Ado dus een vrije trap gaan nemen. En Rado Savaljevic gaat dat dan doen voor de ploeg van John van der Brom. Die dus nog niet verloor dit seizoen, maar nu toch tegen de eerste nederlaag lijkt te gaan oplopen. Het is altijd een lastige wedstrijd voor Feyenoord, maar Feyenoord wint hier wel heel erg vaak. En het is nog niet heel vaak gebeurd dit seizoen dat Feyenoord twee wedstrijden op rij won. En dat lijkt nu toch ook te gaan gebeuren voor Hoek. Met een voorzet waar Mulder voor moet komen. En Mulder komt en heeft die bal te pakken en geeft hem mee aan Tim de Kler. We hebben nog wel wat aardige momenten gezien in de tweede helft. De vrije trap van Toornstra bijvoorbeeld. Die had spatten op de lat. Een goede counter van Feyenoord. Lange bal gegeven door Mewes op Castanjos. De man die al twee goals maakte voor de Rotterdammers. In het schafstofgebied van Den Haag. Aangenomen, in één keer gedraaid. Maar uiteindelijk op de paal geschoten. En even later een uitbraak via die weergaloze Miyahichi. Die jonge Japaner. Terwijl nu Vicente komt. En Vicente de goal maakt. Het is een aanval, direct geschakeld door Ado Den Haag. De bal veroverd op het middenveld en Vicento steekt aan het strafschopgebied binnen. En dan kan het dus nog heel aardig worden in de laatste tien minuten van deze wedstrijd. Vicento hij kwam in het veld voor de geblesseerd geraakte Kubik... die door zijn enkel zwikte, terwijl er geen tegenstander in de buurt was. En deze Vicento krijgt nu de bal aangespeeld van Lex Immers. Die speelt zich vrij op het middenveld, dan lijkt er helemaal niets aan de hand. Staat Feyenoord in positie, maar omdat Vicento wegloopt bij Tim de Kler... heeft hij ineens de vrijheid... Staat hij voor Mulder en schiet hij de bal achter de Feyenoord-doelman. En Feyenoord dat op roze leek te zitten en eigenlijk weinig te duchten had van ADO Den Haag. In deze slotfase krijgt dan dus ineens die goal van Vicento te verwerken. Het stadion dat stil was, dat kruipt er weer achter. Want nu kan er wel eens een bloedstol in de slotfase komen. ADO dat helemaal niet zo goed speelt als dat hij dat de laatste weken heeft gedaan. Het vertrouwen dat zal er best zijn. Maar in deze wedstrijd is het even weg. Nu Feyenoord, hoor. snelle razendsnelle uitbraak. waar en Castagnos. waar gevonden. Aan de rechterkant. Ter hoogte van het strafschopgebied. Christian Koen voor zich. Biseswar met een voorzet. Maar die gaat over de goal heen van ADO Den Haag. En dus kan Coutinho een doeltrap gaan nemen. Nou de aansluiting Streffer is daar. Nog negen minuten. Maar Feyenoord leidt nog altijd met tweeën. Wat een goal! De eredivisie. We ja. Alle wedstrijden van gisteravond. Erfse Groningen, Rode JC, werd na 0-1 ruststand 1-4. 0-1 Jonker, 0-2 Jonker, 0-3 Jonker, 1-3 Pedersen en 1-4 Bordeaux. Groningen spelen Granquist, mist en een strafschop. Die werd gestopt door Titon. Dat was in de 83ste minuut. Een verrassende overwinning voor Rode JC. Jonker scoorde dus drie keer de aanvaller over de doeltreffendheid van zijn ploeg. Ja, nou, ik vind ook niet dat wij vandaag geweldig gespeeld hebben eigenlijk. Ik, ik vind dat wij die, uh, die momenten hebben genomen en, en die kansen hebben we benut. Op de, ja, heel belangrijke momenten. Uh, kijk, de 2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 Heel efficiënt. Dat is ook wel een uh, punt. waard. In de tweede helft liep Rode JC uit naar 3-0. Trainer van Veldhoven zat ook bij die voorsprong nog niet rustig op zijn stoel. Nee, dat heb ik ook niet. De, op het moment dat die strafschop nog gemist wordt, heb ik ook gezegd: Kijk, die heb ik liever dat er nu nog niet ingaat. Het is nog niet gedaan. Als ze achter Gronkvis kan doorschuiven, dan kan er ook van alles gebeuren. Dus, dus nee, ik, ik was blij dat we constant de dreiging naar voren bleven houden. En dat we ook tot de laatste minuut naar voren zijn blijven spelen. En dan zag je na de 3-1 dat je ook ook weer de 4-1 uh, kunt maken. Dat gaf ook aan dat het elftal altijd dat heeft gedaan om, uh, om, uh, om, om te kunnen scoren. Een zeldzaam grote nederlaag voor FC Groningen van dit seizoen. Trainer Huistra wist niet wat hij meemaakte. Dit is natuurlijk een bizarre avond uh, vanuit ons oogpunt. Als je na vijf minuten al moet wisselen en uh, he, dat, er alweer, dat er iemand geblesseerd raakt... dat je eigenlijk in de rust al door je wissels heen bent... Bovendien, eh, alle gemiste kansen bij elkaar optelt, de corners bij elkaar optelt. Ja, dan is dit een avond die ons, vanuit ons oogpunt eh, zeer teleurstellend afloopt. De snelle wissel waar Huistra over sprak, hield verband met de blessure van Andersen. Hij verliet na een kwartier het veld. Zijn vervanger, Adjilore, moest in de rust worden gewisseld. En ook Stenman bleef met een blessure achter in de kleedkamer. Arno Feyenoord, het kwartiertje bestaat niet meer. Op papier, Ronald. Nou, maar in de werkelijkheid wel. Want in dat haagse kwartiertje is er gescoord door Ado. Dat het van Vicento. Juist de man die bij een 2 voorsprong van Feyenoord nu de bal over de zijlijn werkt. Feyenoord gooit niet goed in. Ado kan eruit. in, nog wel op eigen helft. Maar er is een overtreding gemaakt op Lex Immers. En scheidsrechter Makkeli gaat even op zoek naar de dader om hem een gele kaart te geven. Dat is Kelvin Leerdam, een van de middenvelders van Feyenoord. En dus komt er een vrije trap voor Ado Den Haag. Die van achteruit genomen wordt. En iedereen schuift zo'n beetje op richting de helft van Feyenoord. Wij noden eruit bij Feyenoord. Ver voor hem in de plaats. We hebben ook net Bruins zien komen voor Marcel Mevers En de vrije trap komt van Christian Koem. Koem brengt die bal richting het schafschroepgebied. Wordt hij doorgekopt? Nee, niet. Doorgekopt door Boelekin, opgevangen door Mihaichi. Die verliest halverwege de helft van Feyenoord, het duel van Ami. Dan radde Zalvojevic naar de rand van het schafschroepgebied in de as van het veld. Immers vindt Tornstra bij de tweede paal. En Boelekin! 2-2! 2-2! Wat een wedstrijd is dit ineens geworden! En het leek er al op dat met die aansluitingstreffer van Vicento, daar toch wel eens een hele rare stopfase zou kunnen gaan plaatsvinden hier in Den Haag. Je weet namelijk dat als Feyenoord een tegenslag te verwerken krijgt in de slotfase. de ploeg gaat wankelen, de ploeg zich gaat laten terugdringen. En Ado dat niet eens met zo heel veel vertrouwen heeft gespeeld in de tweede helft... heeft dat gevoeld, heeft dat te pakken. En heeft uiteindelijk dan ook de goal te pakken. via Dimitri Boulikin, natuurlijk. Hij, 16e goal van het seizoen. Maar een goede aanval. Die begint met Immers. Jens Stoortstra bij de tweede paal. En dan terug naar de as. Vanaf de rechterkant van het strafschopgebied speelt hij de bal naar de as. En daar staat Dimitri Boulikin... Eindelijk even vrij en hij maakt dus zijn 16e en maakt de 2-2 in deze wedstrijd. Nog vijf minuten. Ado Feyenoord, 2-2. Gaan we nog even door met de wedstrijden van gisteravond. Heerenveen AZ werd na 0 en ruststand 0-2, 0-1 Wermbloom, 0-2 Moreno. AZ herstelde zich van de 4-0 nederlaag vorige week tegen PSV. en die wedstrijd werd trainer Verbeek weggestuurd... waardoor hij gisteravond vanaf de tribune moest toekijken. Dat deed hij naar tevredenheid, maar toch zag Verbeek ook dingen die voor verbetering vatbaar zijn.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 Ja, het PSV het en PSV straft dat af. En Heerenveen heeft dat vandaag niet gedaan. Jans, de trainer van Herenveen, dacht na de overwinning op een nak vorige week het lek weer boven te hebben. Maar het momentum van toen was gisteren al weer weg.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 Wat een wedstrijd en wat een ineens Het is 2-2 uh, en nu wordt er een overtreding gemaakt op Miyagi door Ami. En nou uh, slaat de vlam in de pan. Spelers die met elkaar op de vuist gaan. De hele bank van Feyenoord die opstond op het moment dat Ami die overtreding maakt. Ja, de bal was uh, op dat moment al weg. En de dokter ligt nu bij de kleine Japaner. Of die zit bij de kleine Japaner die op de grond ligt. En de vlam was even in de pan. Ook vanaf de tribunes trouwens. Want er uh, werd wat uh, vuurwerk afgestoken. Ook uh, vanaf die kant natuurlijk weer een waarschuwing. Maar nu staat er van alles en nog wat in het veld. Van de bron is erbij. Is daar in de buurt. En Miyachi ligt eh, enigszins knock-out op de grond. En de grote vraag is nu: wat gaat Danny Makkelie doen met Ahmed eh, Ami, de rechtsachter van Ado Den Haag. Gaat hij hem eh, op de bond slingeren? Gaat hij hem rood geven? Gaat hij hem geel geven. Hij staat nu te praten met Besuar. Die eh, zich niet onbetuigd liet in het opstootje daarna. En die gaat waarschijnlijk nu een gele kaart krijgen. En Ami krijgt ook een gele kaart. Ja, dat gaat er dus nu gebeuren. Want hij kijkt even naar de rugnummers. 1, 2. Hoppa, allebei een gele kaart. En dan eh, ben ik toch heel benieuwd, wil ik nog wel eens terugzien. Wat Ami nou precies deed bij. Eh, Miyaichi, ja hij vangt hem op. Op het moment dat Miyaichi de bal rechts van hem speelt, wacht Ami de Japaner op om een bodycheck te geven. Dan gaat de kleine Japaner naar de grond en is Ami natuurlijk de gebeten hond. En in het tumult daarna laat Biseswar zich niet onbetuigd en staat wat te duwen en te trekken met wat spelers. Makkeli heeft ernaar gekeken en heeft het al zodanig beoordeeld. Miyaichi staat overigens weer. En Feyenoord mag natuurlijk nog een vrije trap gaan nemen via Luigi Bruins. 2-0 was het door twee keer Castanjos voor Feyenoord bij rust. Maar Ado is dus teruggekomen. Via Vicento en Bulekin. Vicento nu in de middencirkel. Omdat die vrije trap van Feyenoord snel verdedigd kan worden. Toornstra geeft dan een bal richting Koem. Aan de linkerkant op karakter binnengehouden. Vicento door. Maar de vlag gaat omhoog voor het buitenspel van Vicento. En dat uh, voor signaal wordt overgenomen door uh, Makkeli. Nog um, twee minuten officieel. En dan uh, waarschijnlijk nog een minuutje of vier extra speeltijd. En nog altijd 2-2 bij ADO Feyenoord. Nog even terug naar gisteravond. Excelsior Willem 2 werd 4-0 na een 1-0 restant. 1-0 Roorda, 2-0 -roor uit een strafschop 3-0 uh, Laguirre en 4-0 door Fernandes. Het is dus Laguirre overigens. De zorgen voor Willem II blijven maar aanhouden dus. De nummer laatste in de Eredivisie werd uh, tegen Excelsior... op een 4 0 nederlaag getrakteerd. Een ongelofelijke zeepet. Aanvoerder Swinkels weet wel waar het aan ligt. Ik denk als je pff, de hele eerste helft uh, geen 1 duel wint... Uh, we gaan allerlei hakjes doen... Uh, terwijl je niet eens drie keer naar elkaar kunt overspelen... Dan denk je dat je het niet, uh, even niet helemaal begrijpt. En, uh, ik denk dat je met deze wedstrijd van vandaag... dat je echt uh, alles uh, weer helemaal afbreekt. En uh, dat je weer opnieuw zal moeten beginnen. De supporters van Willem 2 waren na afloop woedend. Schaam je kapot, riepen ze vanaf de tribunes naar trainer en spelers. Trainer Hekens begreep die spreekhoren wel. Ja, uiteraard snappen we dat. Ik bedoel, uh, zij komen met 400 mensen hier naartoe... verwachten een strijd bij Willem 2 te zien...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 En vijf minuten extra speeltijd. Nu ingegaan. Radosavaljevic. Paas bij een 2-2 stand. De bal naar Vicento. Strafstopgebied in vanaf de linkerkant. Toornstra. Gezocht. Niet gevonden. Omdat hij verdedigd wordt door de vrij. Lange bal dan naar Simon. Die voor Castaños in het veld is gekomen. Maar die wordt vlak voor de middenlijn. Al nog wel op Feyenoord's helft. Aan de linkerkant verdedigd door Christian Koem. Feyenoord mag dus aan de rechterkant gaan ingooien. Dat doet Gilles Werts. Doorkoppen van Bruins. Het niet bereiken van Simon. Omdat Koem ertussen zit. Lange bal weer via, via, via Boulekin naar de vrij. En dan Ado weer met het balbezit voor Vicento. Helemaal aan de linkerkant. De hoogte van het Schalsomgebied. Bal, Schalsomgebied in. Daar is Boelikin ook. Daar is ook Vlaar. Beide raken hem niet. En de Claire kan dan uitverdedigen namens Feyenoord. Miaichi halverwege zijn eigen helft. Opgejaagd door Immers. Overtreding ook gemaakt door Immers. Nee, geen overtreding. En dan is het Miaichi. die de bal over de zijlijn laat lopen. En dus mag Ado nu halverwege Feyenoords helft aan de rechterkant gaan ingooien. Verhoek zegt tegen Ami. Laat mij dat maar doen. Want ik doe dat zo lekker ver. Nou eens kijken of dat nu ook het geval gaat zijn. Boulikin en Immers. Zijn in het Zastropgebied. De bal gaat naar Boulekine. Maar wordt weggekopt door Bruins. Opgevangen door Mihaichi. Die um, goed paast naar Biseswar. Biesenswaar terug naar Ver. Dan moet het naar Simon. Maar Simon kan die de bal halen. Ja, aan de rechterkant. Punt gebied. Het schot Gaat maar net voorlangs. Van Christian Simon. De man die eigenlijk door Bieseswaar in eerste instantie al bereikt had moeten worden. Maar omdat hij nog even koos voor Leroy Fair als tussenstation. Was er even wat vertraging in die counter van Feyenoord. Feyenoord dat dus op roze leek te zitten in deze wedstrijd. 2-0 voorsprong door twee goals van Castanjos. overtreding nu van Vlaar op Boulikin, Niet gezien door Makkeli. Uh, en Vlaar terug naar uh, de doelman Erwin Mulder. Nee, twee doelpunten van Castanjos. En toen was er niet zo heel veel aan de hand. Want Ado kon geen vuist maken. Tot het moment van de aansluitingstreffer van Vicento. Toen kreeg Ado vleugels. En ging Feyenoord wankelen. Dat is dan toch het gebrek aan vertrouwen bij het elftal van Mario Been. En toen maakte uiteindelijk Ado Den Haag op aangegeven van Toornstra. Boelikin dus de 2-2. Nu de Miyaiichi namens Feyenoord richting het strafschopgebied aan de linkerkant. Komt naar binnen de Japaner. Paast in de as van het veld naar Bruins. Die staat drie meter voor het strafschopgebied, Gaat dan beginnen aan een indrukwekkende slalom. Althans, dat had het moeten worden. Worden, ...maar uiteindelijk zet Toornstra hem de voet dwars. Toornstra, voor wie vandaag hier Bert van Marwijk onder meer de bondscoach op de tribune zit. Ado is de bal weer kwijt. Simon dan met een paas vanaf de rechterkant in het aan Aanname Biseswar, het schot van Biseswar. Het wordt gekraakt door de Rijk en gaat uiteindelijk over de achterlijn. Waardoor Feyenoord dus in de extra tijd een corner krijgt die Christian Simon gaat nemen. Biseswar zweept het publiek dat daar achter de goal van... van uh... Routinho staat nog eens op. Die corner moet dan nu komen van Simon. Komt bij de penalty-stip. Wordt weggekopt door Boulikin. Ingebracht weer door de Kler. Gebracht weer bij Simon aan de rechterkant. Simon nu met het linkerbenen voorzet. Rado Savaljevic brengt de bal naar buiten. Ja, dan kan hem niet binnenhouden. En nu heeft Feyenoord dus even druk op Ado Den Haag. Het ingooien gaat daar gebeuren. Ter hoogte van het Schasselgebied aan de rechterkant. Door Gilles Schwerts. Er zijn wat mensen van Feyenoord natuurlijk in het Schasselgebied. Maar het zijn vooral Hagenese. Ver kan dan aannemen. Ver richting de achterkant. Achterlijn, rechterkant. Kan hij een voorzet geven? Kan hij niet. Omdat in eerste instantie Rados Zalvejevic en in tweede instantie Boelikin als stoorzender fungeren. En dus gaat de bal over de achterlijn, maar wel via Boelikin. En dus weer een corner. Luigi Bruins gaat het nu maar eens doen voor Feyenoord. Heeft een goede trap. Eens kijken of hij er wat van kan maken. Ron Vlaar is mee opgeschoven. Uiteraard zou je zeggen, man met de meeste lengte. Ook Gilles Werts meldt zich voorin. Komt die corner van Bruins. Komt bij Ron Vlaar, maar die krijgt de voet er niet tegenaan. En immers trapt hem dan naar het strafschopgebied. Ik denk dat Ado wel kan leven... Met dat ene punt hier tegen Feyenoord. Voor het eerst sinds midden jaren 80 dat het tegen, tradi te tegen de traditionele top 3 allemaal punten haalt. In al die wedstrijden. Nu Luigi Bruins namens Feyenoord heeft de bal ontvangen. Speelt namens nou, waar in het schatstroomgebied. Het schot gekraakt door de Rijk. Opgevangen door Simon. Simon brengt binnen. En dan uh, trapt Radoslavijevic de bal uit de doelmond over de achterlijn. En weer een corner van uh, Feyenoord. Dat dus in de slotfase heel veel druk uitoefent op de ploeg van uh, John van der Brom. Dan gaat Ron Vlaar maar weer oversteken. Ja, dat moet hij wel. Want hij is de man met lengte. Daar komt die corner van Luigi Bruins. Nu is het zwerts die er bijna bij zit. Maar de rij komt weg. Simon brengt terug. En dan zit bijna Vicento ertussen. Maar Vlaar helemaal. Dan voorover het immers de bal. En dan kan Ado er weer uit. Richting de middenlijn. Naar Vicento. Rechterkant. Er is ruimte voor Vicento. Er is veel ruimte voor Vicento. Er zijn twee mensen voor de goal. Strafschopgebied in. Vicento naar binnen. Gaat hij nu schieten. En dat schot wordt geblokt. Dat is een heel nuttig blok. van het door Tim de Hij had Misschien wel moeten kiezen voor de optie Toornstra, die ook in het strafstopgebied was. Maar hij ging dus voor eigen succes. Deze Vicento, nu Feyenoord weer in de uitbraak met Miaichi. Miaichi wordt gestuurd door Christian Koem. En krijgt Feyenoord halverwege de helft van Aden Den Nou, het is wel iets over de helft heen. Laten we zeggen een meter of tien bij het strafstopgebied vandaan. Iets aan de linkerkant nog een uh, vrije trap te nemen. Er zal nog een seconde of dertig te spelen zijn. Veel meer zal het niet zijn. Is dit dan de mogelijkheid waar Feyenoord misschien wel op loert? Waar Feyenoord dan uiteindelijk toch nog drie punten kan overhouden aan deze wedstrijd? Of wordt het 2-2 en heeft Ado Den Haag eigenlijk een heel tevreden gevoel straks overgehouden aan deze wedstrijd? Van terugkomen van een 2-0 achterstand in een wedstrijd waarin je eigenlijk kansloos werd geacht. Het is een kunststukje dat de ploeg van John van der Brom heeft uitgehaald hier. De vrije trap natuurlijk van Bieseswaar. Bieseswaar. op de lat schiet hij die bal. Goeie trap van Diego Bieseswaar. en dan maakt Makkeli een einde aan deze wedstrijd. Wat een beleving in het begin, wat een beleving aan het eind. Er zat een heel saai middenstuk tussen, maar dat is iedereen nu weer vergeten. Twee goals van Lucas Stagnos zorgden ervoor bij rust dat Feyenoord met 2-0 voor stond En dat er heel lang niks voor de Rotterdammers aan de hand was. Maar misschien wel het Haagse kwartiertje. Het heeft als doping gewerkt op het elftal van John van der Brom op ADO Den Haag. Dat weer niet verliest en dat met 2-2 gelijk speelt in eigen huis tegen Feyenoord. Goed, even rustig ademhalen en even naar de stand kijken um, na de wedstrijden van gisteravond en na ado feyenoord. Die wedstrijd eindigde dus in 2-2. PSV eerste, moet natuurlijk nog aan de bak. 50 punten, 23 wedstrijden gespeeld. Twente heeft er 50 uit 23, Ajax derde met 45 uit 23. Alle drie moeten ze vanmiddag nog spelen. Groningen 44 uit 24 op de vierde plaats. ado blijft vijfde met 42 punten uit 24. AZ heeft er 40 uit 24. Dan vanaf de 14e plaats feyenoord. 25 punten. Uh, Vitesse 15e met uh, 22 punten, maar Vitesse speelt vanmiddag nog. Excelsior staat 16e met 22 uit 24 en de laatste VVV dat vanmiddag nog uitspeelt bij Ajax met 13 punten en de laatste Willem 2 met 8 punten uit 24 wedstrijden. Zometeen vanaf half drie natuurlijk nog veel meer voetbal. eerst even naar het schaatsen, want Bob de Jong verzekerde zich in Salt Lake City van de wereldbeker op de lange afstanden. Hij won gisteravond de 10 kilometer voor de Koreaan Lee sung hoon en op de Vries. Een overtuigende zegen, maar toch moest de jong na afloop toegeven... dat hij het zwaar had gehad. Ja, dat, dat bleek wel. Uh, ik pak mijn goede rondetijd op waar ik eigenlijk twee kanten mee op kan. Zowel richting het wereldrecord als uh, gewoon de overwinning voor de, van de dag. Zat in je hoofd wereldrecord? Ja, natuurlijk. Uh, als hij het ergens kan doen, dan, dan is het hier. En ben je zeker wel mee bezig. En uh, de ronde dat had ik goed in mijn kop zitten. Ik wist wel wat ik moet rijden. En uh, ja... De omstandigheden waren er blijkbaar niet uh, voldoende naar. Ja, je klinkt er ook een beetje teleurgesteld bij. Uh, had je het je echt voorgenomen? Nou ja, uh, ik heb in 2001 en in 2002 hier een 10 kilometer gereden. En uh, ja, beide keren uh, is dat toe, uh, niet gelukt, omdat er gewoon op dat moment ook sneller waren. En nu wist ik uh, wat dit mijn mogelijkheid was om het te doen. En dan, uh, ja, dan werk je gewoon al uh, een week of uh, zes, zeven naartoe. Echt naar het wereldrecord. Zo heb je hier naartoe gewerkt? Nou ja, de, als het mogelijk is, is het hier. Hij staat hier en uh, ik weet zeker dat het uh, mogelijk is. Uh, op dit moment ben ik goed genoeg om dat uh, aan te pakken. Alleen, uh, ja, uh, vandaag blijkbaar niet. Of, of de omstandigheden zijn er niet naar. Aan uh. de andere kant moeten we zeggen, als je die tijd ziet, 12, 53, 17, Nou ja, dat is toch een uh, keurig nette tijd. Ja, het is absoluut een goede tijd. De Heerenveen Veenrijk ook in een 13 uh, of een 12,50. Uh, dus ik had uh, graag eronder gereden en uh, ja, keek op het scorebord. Toen zag ik wel een 41 staan, maar ik weet niet waarvan die was. Maar die, uh, ja, uh, 53-1 geloof ik. Uh, ja. dus, uh, het is in ieder geval een PR, maar van de tijd word ik nog niet heel gelukkig. Wel van het feit, ja, als ik je vraag je hoeveelste, 5, 10, of je hoeveelste 10 kilometer dat was. Weet je je hoeveelste je vandaag hebt gereden? Nou, als jij erover begint zal dat nummer 80 zijn. En dat duurt nog even, 70. Oh, <laughs> ik denk een heel getal, maar tussen de 70 en de 80. Daar zou ik ongeveer moeten zitten nu, Is ja. dat ook zo, dat je al zoveel ervaring hebt, dat je 70, uh, 10 kilometer ervaring hebt? Ja, als ik uh, kijk hoe ik naar zo'n 10 kilometer toe en uh, hoe ik daarmee bezig ben. Ja, ik draai mijn hand niet om voor 25 rondjes. En uh, ja, je moet er wel naartoe leven. Uh, 5 à 6 per jaar rijden. En dan... Uh, ja, dan weet je wel uh, inmiddels hoe je ze moet rijden en uh, wat je ermee aan kan. Bob de Jong en verslaggever Bert Maaldring Over een, uh, een maandje zijn in Apeldoorn de WK baanwielrennen. Het laatste toernooi voordat dat WK vindt plaats in Manchester. Wedstrijden om de wereldbeker. Sebastian Timmerman, je hebt die wedstrijden gevolgd. Of je volgt ze nog steeds eigenlijk, want ze zijn nog gaande, heb ik begrepen. Hoe doen de Nederlanders ze? Ja, het, het gaat, maar uh, medailles zijn tot nu toe nog niet gehaald. En dat is natuurlijk wel lekker als je uh, inderdaad op 4,5 week voor het begin van dat WK... in ieder geval met een paar medailles terug kan naar Nederland in een topveld. Want de hele wereldtop is aanwezig in Manchester. En die medaille zit er denk ik vandaag nog wel in... voor Kirsten Wild op het Omnium. Dat is dat nieuwe Olympische onderdeel, de zeskamp. Wild staat na vier van de zes onderdelen op de tweede plaats... achter Sarah Hammer. Die steekt er wel met kopperschouders bovenuit... want die won drie onderdelen en eindigde één keer als tweede. Wild eindigt steeds zo rond de derde, vierde, vijfde plaats... maar heeft wel stevig die tweede plaats in handen. Vanmiddag nog de scratch Race. En dan wordt dat Omnium afgesloten met de tijd over één kilometer. Maar dat zou wel eens het, uh, de enige medaille kunnen worden voor de Nederlandse ploeg uh, bij deze laatste wereldbekerwedstrijden. Tim Veld reed het omnium bij de mannen, maar ging onderuit op de puntenkoers. Liep daar een blessure op aan zijn voet. Moet daar komende week aan worden onderzocht. Dus even de vraag uh, hoe ernstig die blessure is. Ook een blessure dit weekend uh, opgelopen door Willy Canis uit haar, aan haar rug. En daardoor uit voorzorg niet meer gereden op de sprint en de keirin. Um, wel goede prestaties verder gezien bij de duuronderdelen. Maar het waren eigenlijk allemaal net nietjes. Um, de Nederlandse ploegenachtervolgers bijvoorbeeld... kwamen een seconde tekort voor het Nederlands record. En eindigde op de vijfde plaats van morgen in de kwalificatiewedstrijden. Levi Heijmans, Jenning Huizinga, Wim Stroetenga en Arno van der Zwet. Als ze viertiende sneller waren geweest... hadden ze uh, vanmiddag mogen rijden om het brons. Dat zat er dus net niet in. En daar baalde de bondscoach Robert Slippers toch wel van wat hij had hier een Nederlands record uit de bus willen zien rollen. Dat zat er dus niet in. Ook een vijfde plaats in de kwalificaties voor de teamsprinters bij de mannen. Hugo Haak, Teun Mulder en Roy van den Berg kwamen slechts vijftienhonderdste van een seconde tekort om vanmiddag nog te mogen gaan uh, rijden om de bronzen medaille. En uh, rijden om het brons deden de vrouwenploegen achtervolgens dus wel. Maar Kistenwild, Vera Koedoder en Ellen van Dijk, die trouwens in de kwalificaties een Nederlands record reden, die werden verslagen in die troostfinale en eindigden dus op de vierde plaats. Ook een vierde plaats. Dat is nog wel het vermelden waard voor Jenning Huizenga bij de individuele achtervolging. Um, dat is een, een verhaal met uh, veel keerzijden voor Huizenga. 2008 brak hij door op de baan ook in Manchester bij het WK. Toen hij op de individuele achtervolging tweede werd achter niemand minder dan Bradley Wiggins ging met een hoop verwachtingen naar de Olympische Spelen. Dat werd een farce. Hij werd daar laatste. En toen bleek dat Huizenga een schimmelinfectie in zijn lichaam had. Het duurde twee jaar voordat hij daarvan af was. Maakte zijn rentree dit seizoen doen op de baan dit weekend internationaal gezien zijn rentree... en wordt vierde bij de individuele achtervolging. Dat is al een stijgende lijn bij Jenning Gaan. Maar geen medailles tot nu toe nog. Heigenaar wordt op dit moment ook uitgeschakeld in het Keirin-toernooi. En dat betekent dat het vanmiddag helemaal aankomt op Kirsten Wild... In, uh, in dat omnium. Ze staat dus op de tweede plaats. Radio 1, het NOS-journaal. 1 over half 3, Trudy Vendry...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 En de politie maakt jacht op de dader of daders van een schietpartij... in een hotel langs de A4 bij Hoofddorp. Vanmorgen is daar een vrouw doodgeschoten. Dat gebeurde in de lobby van het hotel bij het Brugrestaurant. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Ah, en de bij informatie viel eens op de A2... vanaf Den Bosch naar Amsterdam. Allereerst is de Nieuwegein en Maarsen 2 kilometer. Er is weer een ongeluk gebeurd bij Maarsen. De linker rijstok is dicht. En verder richting Amsterdam tussen knooppunt Holendrecht en Krooppunt Oude Kerk aan de Amstel 2 kilometer. 1 lekkere wedstrijd hebben we al gehad. Ado Feyeno 2-2. En om half 3 gaan we gewoon door met drie heerlijke potjes op papier, tenminste Twente NEC. Frank Wilaars en de Twente-spelers opgewarmd naar die min 20 van donderdag in Moskou. Nou, in vergelijking met toen is het nu lekker warm. en uh, We zijn inmiddels een klein minuutje aan het voetballen. En Rosales uh, in ieder geval mag nog wat langer opwarmen. Die mag uh, in ieder geval op de tribune gaan zitten, want die is geschorst. Oniewo speelt op zijn positie. Buizen is daardoor linksback geworden bij FC Twente. En, uh, uh, Verder is Bagami in het veld gekomen. Ten opzichte van bijvoorbeeld afgelopen donderdag tegen Rubin Kazan. Landzaat zit nu op de bank. Maar vooral ook hebben ze uh, weer Janko terug. Want die had een heupblessure. Was heel lang niet bij de selectie. Niet in de basis. Hij begint op de bank, de Oostenrijker. En natuurlijk is het interessant uh, om te zien wat de topscorer van de Eredivisie aan de andere kant doet. Fleming staat wel gewoon in de basis natuurlijk. Hij wacht al drie weken. Vier weken inmiddels uh, op zijn achttiende uh, doelpunt. Drie weken staat hij al droog. En dat zijn ze bij NEC niet. Ze Zij hebben zijn doelpunten ook gewoon keihard nodig. Bij NEC Amieu geschorst. Hij doet niet mee. Davids voor hem op de linksbackpositie. Hij dueleert vandaag met Ruiz. En Gozens is er uit het elftal gelaten in te faveuren van uh, Leroy George. Die de derde spits is bij NEC vandaag. NEC dus niet van plan om zich te gaan verstoppen in de grolsvesten. Daar waar Fak P, het beroemde Vakp P van FC Twente... vandaag zijn twintigjarige bestaan viert. Met enorme spandoeken, veel vlaggen en veel vertoon. En ook gesteund door FC Twente deze hele mooie actie... met fraaie spandoeken die we hebben kunnen zien. De openingsfase van deze wedstrijd nog een beetje uh, aftasten van beide kanten. Chatel die probeert weg te draaien in beginsel bij uh, Oniewo. Dat lukt niet, hij krijgt de vrije tap wel mee van scheidsrechter Kevin Blom. Die een weekje in België mocht fluiten nadat hij een paar rode kaarten had uitgedeeld aan Willem II. Die niet helemaal terecht waren. En daar heeft hij even voor moeten bloeden. Maar vandaag is hij weer gewoon op bezoek bij de nummer 2 ook. Hij leidt deze wedstrijd vandaag. En hoeveel zelfvertrouwen heeft Ajax getankt afgelopen donderdag tegen Anderlecht. In de Arena tegen VVV en die houdt kan zullen we over 87 minuten zien. 0-0 de stand. Balbezit voor Ajax. Met al de wereld die de bal even opzij speelt. Nou van, de wiel. van de wiel naar Soleimani. Die al een verneindig schot richting het doel van Kevin Bejois heeft afgevuurd. Zonder succes overigens. Ajax dus in balbezit. Er wordt veel van verwacht. Vorig jaar werd het 7-0. Drie keer Soares, drie keer Pantelic en één keer Emanuelson. En er valt er één ding op. Alle drie die spelers zijn er niet meer bij. En dan praten we over vorig jaar. Balbezit voor Ajax via Christian Eriksen. De grote grote man. Uh, zo jong nog, maar heel belangrijk bij Ajax. Speelt de bal naar 1-0. 1-0 bal naar de rechterkant, naar Van der Wiel. Halverwege de helft van VVV. De nummer 3 Ajax, 5.8 PSV en Twente, moet winnen. Zo simpel is het. Puntverlies kunnen ze zich niet meer veroorloven. Via Solemani gaat de bal weer naar Van der Wiel. Van de Wiel naar Solemani op oranje sloffen. Spelend aan de rechterkant van het veld, bal over de zijlijn. VVV mag halverwege de eigen uh, helft gaan ingooien. Omdat Solemani de bal het laatst heeft geraakt. Ajax, VVV Venlo, na 4,5 minuut. 0-0. En Vitesse zag Excelsior drie punten dichterbij komen gisteren, omdat Excelsior won van Willem II. Dus zal Vitesse vandaag toch minimaal een puntje moeten pakken, zou je zeggen, tegen de graafschap. Richard van der Malen. Zo is het zeker. De druk neemt toe op Vitesse in de derby vanmiddag tegen de Graafschap uit Doetinchem. Redelijk goed gevulde tribunes, zowaar een keer bij een thuiswedstrijd weer van Vitesse. Met een sfeervol uitvak vol met blauw-witte vlaggen. En de beginfase, na 6,5 minuut, moeten we toch vaststellen, is geweest voor de thuisploeg voor Vitesse. Dus 0-0 de stand. Vitesse vandaag met Prupper in de basis. Viel vorige week goed in in de wedstrijd tegen FC Twente. En Aissati, hij zit hier vlak achter mij op de tribune, is gesloten. Gorst voor twee duels. Bij de Graafschap geen... Poupon, de centrale spits. En voor hem speelt Hugo Vargas, de Argentijn. En dat betekent dat de ploeg uit de achterhoek vandaag met. Uh, niet echt een puntspeler speelt. Niet echt een centrumspits. Maar twee jongens die veel in de ruimtes duiken. En uh, daar zal het gevaar dus vandaag van af moeten komen. Een wedstrijd tussen de nummer 12 en 16. Nee, 15 moet ik zeggen. Vitesse op de 15e plaats. Het verschil 4 punten in het voordeel van de graafschap. En de ploeg van Darije Karasiets heeft op dit moment de bal. Perl Frenkel, oudspeler van Vitesse, schopt hem hoog. ...richting Barkas, bal wordt opgevangen door Rajkovic, die peert hem weer naar voren. Opgevangen met de borst door de Graafschap via Purl-Frenkel, maar dan balverlies. En overname op het middenveld voor Vitesse met de kleine Babangida. die loopt zichzelf vast. Maar Prupper staat daar in de buurt en dan door scheidsrechter Liesveld een overtreding geconstateerd van Rogier Meijer. 7,5 minuten in Gelderdoom zijn we onderweg 0-0 de stand in de derby van Gelderland tussen de Graafschap en Vitesse. Ik nam een plaatje op. Ik kwam op de tv en het bleek geen flop maar toch. Reisde langs de steden, meisjes spelen flauw. Flauwste in oortjes ja ik kom voor jou. De kranten noemden mij een finaleido. Ze noemden mij van alles, maar niet rock and roll. Toen Uitgejubeld, toen men was uitgekrijst. Leek het erop dat ik als zanger reeds was uitgerijst. Struikelde op straat, was bijna in de groet. Ik ging mijn bier verkopen voor mijn dagelijks brood. Ik had de blues zo diep, betaalde zo de tol. Men noemde mij van alles, maar nog steeds geen rock and roll. Frank Wilaar, Twente NEC. Ziemling scoort nooit. Hij begon vorige week ineens tegen Excelsior. Toen maakte hij er twee. Vandaag maakt hij zijn derde. Een aanval dwars door het midden van de defensie van FC Twente in de Grootsvesten. De aangever heet Schöne. Steekpaas op Siemling. Die schuift de bal onder Michailov door. NEC leidt verrassend tegen Twente 1-0. Dat iedereen weer zijn. Wat is hij geweldig. Dus dat was mooi voor mij. Grote samenvol. Elke week op de tv. Het opeens feest twee bijna in een mijn eentje alle roddelbladen vol Ze noemden mij van alles, maar nog steeds niet rock rock'n'roll Oh ja, yeah. En zo ging het maar toe, met pieken en met dalen. Ik lachte en ik huilde om al die kutverhalen Die niks te maken hadden met mijn liefde voor muziek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 maar van alles en nog steeds geen rock'n'roll nog steeds geen rock'n'roll van rob de nijs zijn jij nou zo te lachen vrouw Nee, dat dacht ik niet. hoor. Dat was gewoon de muziek. Uh, althans, de man van de muziek, zullen we maar zeggen. Uh, jij bent volledig neutraal natuurlijk. Uiteraard, ja, uiteraard. Okay. Het zit bij helemaal niet wie hier vandaag wint. No. Als ik maar een mooie wedstrijd te zien so krijg. Zo. En tot nu toe worden keurig bediend in de eerste negen minuten van dit duel. Schöne met de paas op Ziemling, Die hier voor 1-0 zorgt. Verrassend in de openingsfase voor NEC. Ik zei al, NEC komt niet om zich hier te verstoppen. Komt gewoon met drie aanvallers het veld in. Schöne heeft ook al een keer gevaarlijk uitgehaald. Na die 1-0 nog uh, de Deen. Die uitstekend opent dus in deze wedstrijd. Daar komt Twente weer over de rechterkant. Met Roois. Davids tegenover zich. Dat bijtetje uit Nijmegen. Uh, wint het duel in eerste instantie. Chatel komt ondersteunen. En weer uh, is daar Schöne op het middenveld. Volledig vrij aan speelbaar. Je zou toch moeten weten als tegenstander van de NEC... dat je één man niet vrij moet laten voetballen. En dat is Schöne. Want daardoor komt heel NEC uh, uh, rustig aan het voetballen. En de Nijmegenaren verdedigen nu op het gemakje uit. Via Nuitink. En aanvoerder Zomer. Die in Oldenzaal woont. En hier dus om de vandaan komt maar wel eerst even naar Nijmegen. moet om met de bus weer terug te gaan naar Enschede. Goeie opening op Leroy George. Wordt de bal nog net over de zijlijn geschopt. daardoor door Dus kan NEC zo'n beetje tegen de cornervlag aan. Gaan ingooien. Dat zal Nathaniel Wil gaan doen. Die smokkelt een paar metertjes. Die doet dat dan ter hoogte van het 16 meter gebied. Gooit in richting George. Balletje onder de voet. Komt Schöne en dan gaan we naar Andy Houtkamp. Jongen wat simpel zeg. Wordt er door Ajax door de verdediging van VVV Venlo heen gelopen. Wel goed hoor. Hebben o balletje binnendoor. Op de topscorer van Ajax. Want Mounir El Hamdoui scoort zijn dertiende doelpunt van dit seizoen. Oftewel de eerste van de middag. Ik vrees voor de Venlonaren dat we nog wel meer gaan volgen. Ajax al snel na 11, 12 minuten. Op voorsprong het linkerbeen van Mounir El Hamdoui. Dat was het laatste tikje dat gegeven werd door de Marokkaanse Nederlander. Ajax leidt in de arena met 1-0. Richard van der Maanden bij Vitesse tegen de Graafschap. 12,5 minuten onderweg in Arnhem. 0-0 de stand. Vitesse het balbezit aan de rechterkant van het veld met Van der Struik. De rechtsback speelt een breed naar Van Ginkel die ziek geweest is. Een paar dagen deze week maar toch kon starten vanmiddag als aanvallende middenvelder. Dat is op zich toch wel verrassend want Davy Prupper die vorige week inviel in de wedstrijd tegen Twente staat centraal in de spits. Dit seizoen al heel wat centrumspitsen gezien bij Vitesse. Het begon allemaal met Lasse Nielsen Daarna Wiljan Pluim-Pedersen heeft centrumspits gespeeld. Van Ginkel de afgelopen Drie wedstrijden. En nu zit de nieuwe man die aangetrokken is voor ruim 4 miljoen euro. Wilfried Boni, de Iforiaan, die zit voor het eerst bij Vitesse op de bank. Hersteld van een spierscheuring. Of is eigenlijk hersteld, want anders kun je niet op de bank zitten natuurlijk. En hij valt vermoedelijk in de tweede helft in bij Vitesse. Als alles loopt zoals Ferrer het wil gaan zien. De Catalaanse coach van Vitesse. Het is de graafschap nu dat balbezit heeft aan de rechterkant van het veld. Met Loran die drie weken geleden overkwam van Nac Breda. Schuift de bal terug. Terug naar Jordi Buijs. Tempo ligt laag. Meijer weer terug naar Buijs en dan wordt er gejaagd bij Vitesse door Riverola, de Spanjaard. Waterman heeft de bal, moet oppassen. Riverola loopt door, maar dan wordt de bal toch weggetrapt door de keeper van de graafschap. Maar niemand bij de graafschap is bal vast. Nu Yasuda heeft het gele haar met de Hanekam ingereld voor een zwart kapsel nu. Verfjes er doorheen gegaan, waarschijnlijk bij de Japanner. En hij is de enige speler geweest tot nu toe, die een goede voorzet heeft afgeleverd. In de zesde minuut was dat, waar Van Ginkel bijna tegenaan kon lopen. Vitesse het bal bezit meer dan de Graafschap, maar de lange bal van achteruit wordt niet bereikt door Babangida. bal over de zijlijn. En een ingooi dus voor de Graafschap. Het gaat niet goed met Vitesse. Ook niet na de winterstop, want slechts vier punten behaald in vier duels. Dat is natuurlijk veel te weinig voor een ploeg met de ambities om boven in gaan mee te draaien in Nederland. Zover is het nog lang niet bij de ploeg uit Arnhem. Ook niet. Nu vanmiddag is het nog pover, moet ik zeggen, tegen de Graafschap. Na een kwartier 0-0. Hoe hard is Twente geschrokken van die 1-0 achterstand door Siemling Frank? Nou, niet zo heel erg hoor. Ze hebben ook al de mogelijkheid gehad om 1-1 te maken. Maar De Jong werd gestuit door uh, Nuitink. Dat gebeurde niet reglementair. Het probleem voor NEC was Nuitink was de laatste man, zoals dat dan zo mooi heet. Maar de Nijmegenaren hebben het geluk dat vandaag Blom de scheidsrechter is. Hij is uh, chef kaart te trekken in uh, de eredivisie. Maar uh, twee weken geleden trok hij er eentje onterecht. En nu had hij rood moeten trekken voor Nuitink. Maar deed hij het niet, gaf hij de verdediger van NEC slecht scheel. En daarmee staat NEC nog steeds met zijn elf op het veld en met 1-0 voor tegen FC Twente, niet onbelangrijk, dat laatste natuurlijk ook. En dus uh, NEC uh, in ieder geval nog een serieuze kans om die 1-0 fatsoenlijk te verdedigen. Maar het is nog lang, klein kwartiertje pas gevoetbald. Vrije trap voor NEC nu, halverwege de eigen helft. En uh, Zomer achter de bal, dus die zal uh, lang naar voren toe uh, halen in de richting van Vlemings. Gaat het duel aan met Wisgerhof De aanvoerder van Twente wint, maar de bal opgepikt door Chatel. Breed gelegd naar Leroy George. Die gaat dan het duel aan met Buizen. Schieten met zijn linker. Natuurlijk proberen even Michailov of, of die opstaat te letten. Maar dat doet de doelman van FC Twente gewoon. Raapt de bal op en dan kan Twente weer uitverdedigen. Twente dus wat ongelukkig dat Nuitink nog op het veld staat. En nog ongelukkiger dat ze met 1-0 achter staan tegen NEC in de goalsvesten.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 Joss heeft de y regalarte la luna yo sa de toda ternura pues dime. To school. Almeri en Jaka Dansé in uit 2007. We hebben hem helemaal kunnen draaien. Dat betekent dat Twente nog steeds tegen die 1-0 achterstand aankijkt. Frank Wieluijs. Zo is dat. Doelpunt Ziemling. 17 minuten onderweg. NEC is zeker niet de mindere van de FC Twente. Dat wel een kans heeft gekregen via Ruiz. Moeilijke bal uit de draai. Hoog overgeschoten ook door uh, de Costa Rica. Nu een actie van George via Wischerof over de zijlijn. NEC mag gooien. En uh, George uh, wil dat graag zelf gaan doen. Maar moet dat eigenlijk aan Davids overlaten. Die op zijn dode gemakje naar die zijlijn ik denk dat het zal mijn tijd wel duren vandaag om die uh, ingooi te gaan nemen. Iedere seconde telt nu al na een kwartier voetbal in de grosvesten en die verrassende voorsprong dus voor de Nijmegenaren. Dan zijn ze aan het tijdrekken bij NEC. De ingooien van Davids. Nog altijd niet genomen. Hij weet nog altijd geen vrije man te vinden. Chatel nu dan. De bal aangespeeld op de borst. Moet dan terugkoppen naar Davids. Weggewerkt door Ruiz. En dan uh, moet de NEC opnieuw aan een aanval gaan bouwen. Nou, van een aanval bouwen is geen sprake. Maar George wel in balbezit. In het strafschotgebied. Goed verdedigd door uh, Douglas. En dan Ruiz. Tussen twee man in. Tussen drie man in. Komt hij wel uit. De Costa Rica. Nog een keer kappen. Dan is die Davids ook kwijt. Bal breed naar Douglas. En die levert dan weer in. Uiteindelijk bij Davids via Flemings, Maar die geeft hem direct. Aan De Jong en dan geeft Blom een overtreding mee aan Davids en dus NEC. En dan wordt de aanval van Twente onderbroken. En kan NEC natuurlijk weer rustig aan gaan doen. Davids laat die bal even liggen. Laat hem liggen voor de maken. Ziemling die de vrije trap gaat nemen. NEC probeert veel mensen in ieder geval in de buurt van de bal te houden. Niet zozeer achter de bal. Maar de bal gaat wel achteruit richting zomer. En dan breed naar Nuitink. De man die dus de jong stuitte op weg naar de goal. Het was nog wel een metertje of 30. Ik denk dat dat ook de reden is waarom Blom dacht. Van, nou ja, hij gaat niet direct schieten na die overtreding. En dus geef ik Nuitink maar geel in plaats van rood. Nu de diepe bal in de richting van Vlemings goed aangenomen. Op de borst overtraining gemaakt. Hensbal, zegt uh, Blom. En dan kan Twente dus uh, de vrije trap gaan nemen. Het is Wisgeroff die hem gelijk wil nemen. Maar Chatel gaat er dan voor staan. Zorgt ervoor dat daarmee de diepte uit de vrije trap weg is. En dus moet de bal breed naar Douglas. Douglas even zoeken naar de ruimte. Die is er niet echt. Dus maar breed naar Wisgeroff. Wischerof zal dan breed gaan. Ook weer naar Ruiz aan de rechterkant. Gelijk David's en Chatel voor hem. En dan maar even terug naar Onyewu. En die zoekt diepte bij de Jong. vindt hem ook. En Shatley aangespeeld. Even de 1-2 tussen de twee aanvallers van FC Twente. Roe is dan daar achter. Goed driehoekje. En dan de ruimte zoeken aan de andere kant bij Brahma. Opgevangen daardoor uh, Sibum. En dan kan NEC weer uitverdedigen. Maar dat duurt niet zo gek lang. Twente is niet hoor, van die 1-0 achterstand tegen NEC. Is gewoon aan het aanvallen. En NEC zal het moeten hebben van de uitvallen die ze zo nu en dan kunnen plaatsen. 19 minuten onderweg. En NEC is inmiddels wat sterker geworden dan NEC. Maar de Nijmegenaren lijden met 1-0. Werkt die 1-0 achterstand van Twente als doping voor Ajax? En die houdt kan? Ik denk niet dat ze het weten, Robert. Ik zie weinig mensen met uh, oortjes in spelen. En ook vanaf de kant wordt er uh, weinig geroepen. Ik denk ook dat ze zich vooral bezighouden met hun eigen wedstrijd tegen VVV Venlo. 1-0 de voorsprong voor Ajax. Met Ucebo, de vervanger van de geblesseerde Boymans, Even in balbezit, maar uh, dat is uh, eigenlijk het woord dat ik uh, constant kan gebruiken als VVV in balbezit is. Namelijk even onder het toezicht oog van Luis Suarez, die hier is om uh, straks afscheid te gaan nemen. Van zijn publiek. Hij, eh, Luis Suarez, overgegaan naar Liverpool. Krijgt een eh, applaus als hij op het scherm eh, te zien is. En zit het naast Jeroen Slop, de financieel directeur van Ajax? Nou, die eh, twee zullen grote vrienden zijn. Want de een en de ander is er eh, een stuk beter van geworden. De bal bezit voor Ajax Hier Jan Vertongen. Vertongen die eh, een paar meter maakt en de bal speelt naar Eriksen. Eriksen draait. Ajax 1-0 voor door Mounir El Hamdawi. Goed doelpunt. Uh, opgezet door Ebicilio en afgemaakt door de topschutter die nu in balbezit is, Mounir Alhamdoui. Speelt de bal naar 1-0. 1-0 bal naar de rechterkant. Wat Ajax probeert met wat uh, veel balverplaatsingen van links naar rechts. De tegenstander uit te spelen. De tegenstander met een soort handbalverdediging. Vier man achterin met vier man daar vlak voor. En dan zo'n eenzame spits. Die 1,99 meter lange Ucebo. Die nu misschien in balbezit kan komen. Ja, dat kan niet, Maar ja, die lange staken van hem. Die uh, zorgen dat dat ook een beetje in de weg staat. Want hij krijgt de bal niet onder controle. En dus kan Ajax weer overnemen via Tobi Aldewereld. We hebben een kwartwedstrijd uh, gespeeld. Oftewel 22,5 minuten. Ajax leidt met 1-0 door een doelpunt van Mounir El Hamdoui. Vitesse de graafschap, Richard. Halverwege de eerste helft. 0-0 de stand. Matiet voor Vitesse in de middencirkel. Paas de bal naar de rechterkant. Naar Babangida. Die zich wat heeft laten zakken. Joemsleker bij hem in de buurt. Heeft al een gele kaart gekregen. De middenvelden van de graafschap. En Vitesse speelt de bal nu rond op de helft van de graafschap. Een povere wedstrijd tot nu toe. Vitesse iets gevaarlijker. De graafschap nauwelijks nog gezien. Matiet speelt de bal naar Van Ginkel. Dat was tenminste de bedoeling. Maar Laurent kan de bal wegschieten. Barkas neemt hem aan. En heeft zowaar wat ruimte. 3 tegen 2. Nu een kans voor de graafschap. Met de ridder. De uitblinker tegen FC Groningen. En uh, dit keer een schot dat uh, geblokt wordt door Lopez. Nog altijd de ridder. Randje strafschopgebied. Kan de bal pasen naar de rechterkant? Doet dat nu ook naar uh, Rozen Moet zijn tegenstander opzoeken. Dat is Yasuda. Nee, paast de bal terug naar Loran. Die ook uh, mee gaat doen in aanvallend opzicht. Zo houdt de Graafschap het balbezit. Maar nu wel iets verder van het strafschopgebied af. Een opening van Meijer dan maar. Naar de linkerkant van het veld. Opgevangen door Perl Frenkel. Perl Frenkel kan de actie maken. Maar schiet de bal tegen Van der Struik. Die wint het duel. Want houdt hem ook binnen. En goede controle weliswaar ook. Nog eens bij de rechtsback van Vitesse. Schiet hem dan op tegen Rozen. Maar Vitesse houdt het balbezit nog altijd op de eigen helft. Maar er is nu wat ruimte om misschien iets te bedenken. Vitesse met Matic. Opening naar de linkerkant. Aanname van Yasuda, de Japanner. Op de linksbackpositie sinds zijn komst. Direct in januari in de basis gekomen bij Vitesse. Dat nu rond speelt in de middencirkel met Riverola. Babangida laat zich opnieuw zakken. De rechtsbuiten van Vitesse zoekt zijn man op. Speelt hem dan weer terug naar Riverola. En zo probeert Vitesse in een laag tempo de verdediging van de Graafschap stuk te spelen. Maar dat is uh, erg moeilijk. Daar staat de Graafschap ook om bekend een hechtcollectief dat vooral goed kan tegenhouden. En dat doen ze dan ook graag in uitwedstrijden. Nu misschien een uitbraak aan de linkerkant van het veld met Jongsleker. Maar de bal is niet goed en kan simpel worden opgevangen door Vitesse met uh, Rajkovic. En die speelt hem terug naar Rome. En dat is de keeper van Vitesse. 26 minuten zijn we onderweg in deze wedstrijd. Het valt tot nu toe wat tegen. 0 tegen 0. De eerste uur van deze langs de lijn, zit er bijna op. Ik praat er even bij wat betreft de tussenstanden. fc Twente NEC 0-1 door de van uh, Ziemling. Ajax VVV een minuutje na die goal werd het 1-0 door El Hamdawi. 1-0 dus voor Ajax. Vitesse tegen de Graafschap. U hoorde het net, daar staat er nog een 0-0. Om half 1 begon ADO een lastige thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Het werd 0-2 voor Feyenoord. Castaños, toen dachten ze de buit binnen te hebben, maar dat bleek anders. 1-2 Vicento en 2-2 Bulikin in een boeiend en pakkend duel. Robert Geesink heeft de ronde van Am, uh, Oman gewonnen. De leidende positie van de Rabo-renner kwam in de laatste etappe niet meer in gevaar. De afsluitende rit werd gevonden trouwens door Mark Cavendish. De Brit was de sterkste natuurlijk in de master sprint. Zoals gezegd, dat was het van nu. Zometeen zijn we terug naar het NOS-journaal van 3 uur. Graag tot zo. Langs de lijn. op één.